Wij openen de schriften vanmorgen in het Oude Testament in Jesaja 49 en wij lezen samen vanaf het zevende vers tot en met het einde. Jesaja 49. Vanaf het zevende vers tot en met het einde. En daar luidt het woord des heren in vers 7 en vervolgens. Alzo zegt de heren, de verlosser van Israël, zijn heilige, tot de verachte ziel, tot dien aan welke het volk een gruwel heeft, tot de knechtergenen die heersen, koningen zullen het zien en opstaan, ook vorsten, en ze zullen zich voor u buigen, om des heren wil die getrouw is, om de heilige Israëls die u verkoren heeft. Alzo zegt de Heere, in de tijd van het welbehagen heb ik u verhoord en ten dagen van het heil heb ik u geholpen. En ik zal u bewaren en ik zal u geven tot een verbond des volks om het aardrijk op te richten om de verwoeste erfenissen te doen beërven. Om te zeggen tot de gebondenen gaat uit, tot hen die in duisternis zijn komt tevoorschijn... Zij zullen op de wegen weiden en op alle hoge plaatsen zal hun weide wezen. Zij zullen niet hongeren noch dorsten en de hitte en de zon zal hen niet steken, want hun ontfermer zal ze leiden. En hij zal hen aan de springaders der wateren zachtjes leiden. En ik zal al mijn bergen tot een weg maken en mijn banen zullen verhoogd zijn. Zie... Deze zullen van verre komen en zie die van het noorden en van het westen en genen uit het land van Sinin. Juicht gij hemelen en verheugt u gij aarde en gij bergen. Maakt gedreun met gejuich, want de Heere heeft zijn volk vertroost en hij zal zich over zijn ellendigen ontfermen. Maar Sion zegt, de Heer heeft mij verlaten. En de Heer heeft mij vergeten. Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij zich niet ontfermen over de zoon van haar buik? Of schoon deze vergaten, zo zal ik toch u niet vergeten. Zie, ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. Uw zonen zullen zich haasten, maar uw verstoorders en uw verwoesters zullen van u uitgaan. Hef uw ogen op, op rondom en zie, alle deze vergaderen zich. Zij komen tot u. Zo waar als ik leef, spreekt de Heere zeker. Gij zult u met alle deze als met een sieraad bekleden... en gij zult ze u aanbinden gelijk een bruid. Want in uw woeste en uw eenzame plaatsen en uw verstoord land... gewistelijk, nu zult gij benauwd worden van inwoners en die u verslonden, zullen zich verre van u maken. Nog zullen de kinderen, waarvan gij beroofd waart, zeggen voor uw oren, De plaats is mij te nauw, wijk van mij, dat ik wonen mogen. En gij zult zeggen in uw hart, Wie heeft mij deze gegenereerd, aangezien ik van kinderen beroofd en eenzaam was? Ik was in de gevangenis gegaan en weggeweken, Wie heeft mij dan deze opgevoed? Ziet, ik was alleen overgelaten, waar waren deze? Alzo zegt de Heere, Here ziet, ik zal mijn hand opheffen tot de heidenen en tot de volken zal ik mijn banier opsteken. Dan zullen zij uw zonen in de armen brengen en uw dochters zullen op de schouder gedragen worden. En koningen zullen uw voedsteren, heren zijn, hun vorstinnen uw zoogvrouwen. Zij zullen zich voor u buigen met het aangezicht ter aarde, en zij zullen het stof uw voeten lekken. En gij zult weten dat ik de Heere ben... dat zij niet beschaamd zullen worden die mij verwachten. Zou ook een machtige de vangst ontnomen worden? Of zouden de gevangenen eens rechtvaardigen ontkomen? Doch alzo zegt de Heere... Ja, de gevangenen des machtigen zullen hem ontnomen worden... en de vangst van de tiran zal ontkomen... Want met uw twisters zal ik twisten, en uw kinderen zal ik verlossen. En ik zal uw verdrukkers spijzen met hun eigen vlees, en van hun eigen bloed zullen zij dronken worden, als van zoete wijn. En alle vlees zal gewaar worden, dat ik de Heere uw heiland ben, en uw verlosser, de machtige Jacobs. Hier eindigt de lezing uit de Heilige Schrift...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 Zo zal ik toch u niet vergeten. Zie, ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. Hier eindigt ook onze kerntekst. En gemeente, deze tekst staat in het kader dat de Heer zijn volk verlossing belooft en zal thuisbrengen in Sion. Maar dat betwijfelt het volk een beetje. In dat kader staat onze tekst. En zo ben ik tot het volgende thema gekomen, boven de preek geschreven. Van God uit is dit een moedgevend woord voor moedelozen. En hiermee heb ik het schrift gedeeld en ook de tekst en hoe kan het ook anders de preek van vanmorgen samengevat. Een moedgevend woord voor moedelozen.